Oh, dat is heel ja, mooi. Dus ik was heel blij dat we weer uh, hier konden wonen. Ja, en je bent ja. inmiddels getrouwd. Hoe lang ben ja. je inmiddels getrouwd? Uh, ik ben inmiddels twee jaar getrouwd. Ja. ja. Dat is wel leuk. Dus je met z'n En ja. uh, zijn jullie verhuisd naar Vogelenzang. Dat is eigenlijk vlakbij Zandvoort. We zien je regelmatig ja. ook in Zandvoort. Vandaar dat we je hebben gevraagd om je verhaal te vertellen. En uh, ja, uh, waar ben je wel opgegroeid? Waar, waar ben je geboren?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 En zo heb je het genoemd? Wat leuk. Ja. Leuke naam. Hoe kwam je daarop? Het is nou wel grappig. Ja, we gingen in vogelenzang wonen. Oh ja. En uh, toen ging ik nadenken over een naam. Uh -huh. En toen schoot het ineens de binnen de vrolijke vogel. Ja, <laughs> wat een geweldige naam. Ja. Ja, heel erg leuk. Ja. En je hebt zelf ook een kindje, Daniel. Ja, Daniel. Die is nu uh, één jaar begrijp ik het. 16 maanden. 16 maanden alweer. Ja. Dat gaat snel.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 to stay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 Ja, heel bijzonder. En sindsdien ja. ervaar je dan ook wat meer rust? Want hoe, hoe, hoe, ja, hoe gaat het al? Je stopt met de medicijnen en je, je krijgt gebed. En dan was je opeens helemaal rustig. Ja. Dat is bijzonder. Nou, ja. Ik heb me toen ook meteen laten dopen daarna. Ja? En maar. toen kwam er helemaal een rust. Hmm. Dus dat, uh, na mijn doop was het echt uh, heel rustig.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 Liefdesbrief? Ja, nou, er staat in uh, hoeveel de vader van iedereen houdt. Mm. Ja. Dus dat God zijn eigen zoon heeft gestuurd naar de aarde. En hij is gestorven voor onze zonde. Mm -hmm. En uh, ja, dat iedereen dat mag weten. Ja. Dat hij zoveel van ons houdt, persoonlijk. Mm. En uh, ja, het is natuurlijk heel mooi om dat uit te delen. Om die liefde uit te delen aan mensen. Ja. Zodat ze dat ook mogen zien en ook tot de vader mogen komen. Mm hm.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 En uh, je wilt ook oppassen in uh, Zandvoort en Vogelenzang en omgeving. En wat is daar voor jouw telefoonnummer dat ze kunnen bellen? Ja, het is 06-46-21-31-01. 06 46 21 31 Nou, heel hartelijk bedankt. Als mensen nog meer informatie ja, erover willen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 Sing to the Lord. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial, puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias. Gracias.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 Let's cover it. Doch der größte Schatz mal für die besteed die jetzt schon mit dir geht. jetzt ist die Zeit. Yerushalayim Giluba Giluba pa colo haver Yerushalayim Giluba Giluba Zo heb jij al een Tobora, see si a simple basil hatora, would no cabot la hatora. See so a simple basil hatora, would no cabot la hatora. All ring of each You mean as she must have a heal, shalom, yeah, aleinu, shalom. Yeah, shalom, shalom, shalom, عليנו, Israel. Yeah, shalom. Yeah, shalom, shalom, shalom, عليנו, yeah, shalom, yeah, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, Shalom alei nuve al kol Yisrael ya ase shalom ya ase shalom shalom alei nuve al kol Yisrael ya ase shalom ya ase shalom shalom alei nuve al kol shalom ya ase shalom